In de Griekse stad Thessaloniki is de burgemeester door nationalistische betogers mishandeld. De 75-jarige burgemeester werd geslagen met flessen. Toen hij op de grond viel werd hij tegen zijn hoofd, rug en benen geschopt. De burgemeester was bij een herdenking van de Pontische genocide... en etnische zuivering in de Eerste Wereldoorlog... en de daaropvolgende oorlog tussen Griekenland en Turkije. Dat wekte de woede van Griekse nationalisten en extremisten. Onder meer premier Tsipras heeft de mishandeling in Thessaloniki veroordeeld. Tsipras-partij Syriza spreekt van een fascistische... ...om de burgemeester te intimideren. In de Belgische plaats Roeselaren in West-Vlaanderen... ...zijn gisteravond rellen uitgebroken na protesten tegen politiegeweld. Betogers gooiden met flessen en stenen naar agenten, melden Belgische media. Zes betogers zijn opgepakt. Eén van hen wordt beschuldigd van poging tot doodslag... ...omdat hij van korte afstand stenen naar de politie gooide. Het protest was georganiseerd vanwege de dood van een Afrikaanse man in Roeselaren. Hij kwam om het leven toen hij twee weken geleden door de politie zijn huis was uitgezet. Op Hawaii is iemand gewond geraakt door de uitbarsting van de vulkaan Kilauea. De man kreeg een klodder lava op zijn been. Lavastromen hebben inmiddels tientallen huizen verwoest en wegen geblokkeerd. Ruim 2000 mensen zijn geëvacueerd.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het witne van ZFM, op tv, radio en internet. Z -M -M. dit is ZFM Race Radio. Luister goed naar wat ik hier zeg. Een liedje is snel en het gaat je voorbij, het ontsnapt als een kind in zijn spel. Oh Gewoon babbelen dan? Ja, het gaat gewoon ja, een keer live van locatie, het is een keer wat anders. En het opstarten gaat altijd een beetje lastig. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Hartelijk welkom bij CFM Race Radio, hoorde ik ja, juist. Een nieuwe jingle, Ben. Ja, goedemorgen Joop van Es. Wij uh, live vanuit La Coors Restaurant op het circuit Zandvoort. Je ziet uh, honderden mensen al voorbij komen. Het is vroeg. Er wordt al gereest. Het is echt gigantisch. En uh, we zoeken contact met uh, Willem. Willem van Dens, ben je al mee? Willem, ben je daar? Ja, we blijven dan maar uh, contact zoeken met, uh, ja. met Willem. En als hij er is, dan uh, gaan we gelijk ik over. Ik uh, wil even vertellen wat, wat er aan de hand is, ja. Ben. Uh, ja. Nou ja, ik denk dat hoe we dat wel weet. De Junko Family Race dagen durven bij Max verstappen. Ja, en uh, je ziet al om ons heen uh, hoe druk het wordt. Helaas zie ik een beetje... Zeedam kopen. Misschien gaat het nog weg. Maar vooralsnog hebben wij een vol programma. En wat gaan wij voor CRM doen vandaag. En morgen. De hele dag live uit het veld. Jaap Koper en Willem van Densen. En van 10 tot 13 zou Charles Drive hier zitten. Maar die staat ergens in de file. En Joop van S met ja. Jazz op zondag. Nou, We begonnen met jazz in ieder geval. Het was een, een nummer van het, de nieuwste album van José Koning, een haarlemse zangeres. De Bossa Nova Koningin van Nederland. Zij heeft een CD gemaakt met 14 nummers. Met vergeten teksten van Lennart Nijg. Met Lennart Nijg is hij getrouwd geweest, 12 jaar. En deze vergeten nummers komen uit het literaire museum. En die zijn op muziek gezet En met een paar bekende Nederlanders ze een aantal nummers Dit ik, was vind het, uh, ik vind het mooi en ik hoop dat je er nog een paar gaat draaien uh, ook? We doen ons best in ieder geval Oké, okay, en vanmiddag Van uh, 1 tot 5 Sport op zondagmiddag Martijn Prinsen, Sandra Lissenberg en Henny Rupert Ja Niet te uh, vergeten, deze uitzending wordt mogelijk gemaakt Door het circuit Zandvoort Uiteraard Burns, Bar and Kitchen Correct M Muziek Vertel voor mensen mij, het kan dus zijn. Wat blinkt in licht van mijn gedachten? class You <laughs> Willem. Willem van Densen, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Ja, wij hebben jou geprobeerd te bellen. Dat ging op de een of andere manier goed. Het is net kamperen hier op het ogenblik, Willem. Ja, maar goed. Hij heeft ook zijn charme, toch? Jawel, jawel. Goed, Willem van Densen die hebben wij uh, bereid gevonden om met de loopzender uh, uh, het veld in te gaan. Willem gaat de, de races voor ons volgen. En we hebben een kwalificatie gehad als eerste vandaag, Willem. Dat is van de WTCR? Ja, via WTCR. Leg even uit wat de WTCR is. Het is het eerste jaar dat die WTCR bestaat. We hebben het al gehad in Europa. Dat is een toerwagenklasse. En in ieder land is die klasse gelijk dus, reglementen. Is het een vervolg van de WTCC? Ja, het is opvolger van het WTCC, het wereldkampioenschap toerwagens... Dat was op sterven na dood. WTC, uh, TCR, uh, dat was groeiende in een hoop landen. Die hebben uh, koppen bij elkaar gegooid. één combinatie gemaakt, WTCR. En, dat, en de, de, de echte grote jongens van de WTCC doen er ook aan mee? Dat is, ja, die doen allemaal mee. Uh, voormalige wereldkampioenen toerwagenracers. Die rijden allemaal in de rondte hier in dat WTCR. En we hebben een Nederlander daarin, de standaard. De, de standaard het stil. hele jaar hebben we Tom Cornell die daar actief is in zijn DHL gesponsorde Honda nou, Civic. Honda, ja, ja. En die doet uh, tot nu toe valt het wat tegen. Dat viel uh, de afgelopen dagen in de vrije trainingen uh, ook tegen. Hij kwam niet uh, beneden de twintigste plaats. Maar vanmorgen in de kwalificatie is het toch wel goed Oké, okay, Nuremberg vorige week. Daar had hij twee keer een twee tiende plaats. Dat klopt. Dat was, klopt, uh, dat was uh, de race op de Noordslijven. Dat is het uh, lange circuit van ja. ruim 23 kilometer. En daar uh, ging het uh, verrassend goed. Maar en, dit, dit jaar, hier weet. ging het uh, beter uh, ja, vanmorgen nou, nog uh, met vertel. de kwalificatie. De kwalificatie hebben we gehad. Nou snelste man daarin was uh, Rob Huff, ben jij ook wel bekend, ja, uit ja. WTC, ook kampioen geweest daarin. Die rijdt in een uh, Volkswagen Golf GTI, tweede was uh, Ivan Ehrlager, die rijdt in een Honda uh, Civic, derde hadden we Cordon Shedden, ook een uh, groot meester ja, ja, in de toelwagen. drie keer uh, Britse kampioens ja, ja, ja. ge geweest. Niet de Beste. Nee. En dan uh, vinden we Tom Coronel terug op een uh, keurige achtste plaats. Keurig, netjes. En uh, Prins Bernhard, want die rijdt ook mee als gastrijder. Ja, Bernhard uh, rijdt ook mee als uh, gastrijder. Nou, dan moeten we verder uh, naar de onderkant op de uh, lijst. Bernhard, uh, ja. Het zijn allemaal gasten die hier rondrijden die wat kunnen. Hè? Ja. Ik zeg niet ja, ja, dat Bernard ja, ja, ja, niet wat je... kan, Maar hij komt net nog iets te kort op... Uh, ja, dit is gewoon de wereldtop uh, toerwaardrijders. Ja, ja. En Bernard, uh, die vinden we terug op de 27 e en laatste plaats. Als ik dan kijk naar het tijdsverschil... Uh, ja, dan scheelt dat uh, ten opzichte van uh, pole position scheelt dat nog uh, twee uh, zestiende seconden. Maar goed... Uh, het is uh, mooi dat hij daaraan meedoet en het is niet zomaar iets uh, zo'n WTCR. Nee, oké. Okay. Nou, Willem, hartstikke bedankt. Uh, Marcus, ben je klaar voor een beetje muziek? Kijk, zoals dat met een uh, hele bekende nummer. We, gaan, uh, we zijn bezig, uh, dames en heren, met de luisteraars, met uh, uh, race radio, ZFM race radio. Op het circuit Zandvoort waar de, uh, de jumbo family dagen, driven bij uh, Max de stoppen bezig zijn. We hebben zojuist een race gehad van de uh, supercar challenge, powered by Hancock. En het was een 60 minuten race. De uitslag krijgen we straks van Willem van Denissen. En op dit moment wordt de grid klaargemaakt voor de start van de Porsche Carrera Cup France et Benelux. En de, race, de tweede race van dit weekend, over 30 minuten. En eh, daarin zullen we natuurlijk die prachtige mooie Porsche GT3 en GT4 zien. Die schitterende eh, bakken die echt te hard gaan. Goed, daarover later. We spreken straks ook nog Jaap Koper. Jaap Koper die gaat interviews voor ons doen. Hier is het veld in en Willem van den bij de vorige race gebeurd is. We gaan weer even wat muziek voor u draaien. Over de bridge of sighs. To rest my eyes in shades of green. under dreaming spies. To Ichiko Park. What did you do there? I got high What did you feel there? Well, I cried That's why the tears there Tell you why with a bun. They all come out to groove cool about, be nice and have fun and listen. So. I'll tell you what I'll do, what will I'd like to go there now with you. You can miss out. Yeah. Will it touch the sky? why we'll the tea is there? I tell you why. It's all, It's, all It's, all It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. I'll feed the ducks with a buck.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 See? You. José, koning van haar nieuwe album. Uh, verloren en gevonden met teksten. Vergeten teksten van Lennart Neeg, haar ex-echtgenoot. Uh, die helaas al lang overleden is. Dit was een nummer dat heette. Uh, even kijken, uh, Sonnet. En dat is nummer 2. Dat is geschreven in de muziek door Frank Boeien. En ze zingt het samen met Jos van der Pannen. U luistert nog steeds naar uh, ZFM Race Radio. ter gelegenheid van de Jumbo Family Dagen. Driven by. Uh, Max Verstappen op het uh, grid staat klaar voor een race van 30, uh, 30 minuten. De uh, Porsche Challenge. Uh, en dat is dan de Porsche Challenge van Frankrijk en België. En uh, daar gaat zo meteen uh, over een minuut gaat die start uh, gebeuren. Later krijgen wij van Willem van Densen in het veld uh, enige uh, feedback. Zoals dat dan tegenwoordig zo mooi heet. En dan uh, kunnen wij u vertellen wat er aan de hand is. We gaan nog even een beetje muziek doen. Gaat u luisteren naar The Everly Brothers, When I Believed You. Take this hammer, carry it to the captain, tell him I'm going home. I don't want your cold iron shackle. Kill me no more. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't kill me. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't Just close allemaal heel spannend worden, luisteraars u luistert nog steeds naar CFM Race Radio, we gaan overschakelen naar Willem van Densen, die uh, de race die op dit moment rijdt, en dat is de, uh, de Porsche Carrera Cup France en Benelux aan het volgen is, Willem, vertel maar ja, goedemorgen de Porsche Carrera Cup France en Benelux, een prachtig startveld van uh, 37 Porsche GT3 uh, Cup auto's, de 991 ja, en uh, 37 auto's. Je kan je voorstellen dat dat een daverend geweld is. Helemaal een soort auto's. Nou, de start uh, verliet prima, maar al in de eerste ronde hadden we in het schijfblad uh, twee auto's uh, die met elkaar in contact kwamen. Vandaar dat we op dit moment daarvoor een uh, safety car hebben. De stand in de wedstrijd was op dat moment uh, aan de leiding uh, de stand van uh, Julien Antelauer Met op de tweede plaats uh, ook op een moeilijke naam. Aihakan Hakan Kuyen. En derde was het uh, Mosca, Tomaso En op de vierde plaats uh, vinden we alweer een Nederlander terug. Uh, dat is, uh, ja, het is ook al een uh, Limburger. Saadje Maarten, het lijkt wel of die Limburgers uh, goed gas kunnen geven. We zien het op Maats Verstappen. We zien het in de TDM met uh, Robin Treins. Het zijn toch uh, in het Nederlandse autosport uh, vooral de Limburgers uh, die de top halen. Ben je er nog in? Ja, ik ben er nog. Oké. Ehm, um, rijden die Limburgers met vaker hier op Zandvoort dan? Ja, Ik zie nou dat er ja, nu ja. de race geneutraliseerd is. Ze gaan traag rijden voorbij in ieder geval. Ja, dat zei ik net. De safety car hadden we. Safety car situatie okay. vanwege incident ja. in de slotenmakerpocht. Nou ja, Limburgers ja. zijn over het algemeen toch de toppers in de Nederlandse auto. En niet alleen op Zandvoort rijden. Ze rijden heel de wereld rond en halen daar successen. Oké. Okay. Goed. En, en we hebben... Een andere opvallende Nederlandse deelnemer is dan Sandra van der Sloop. Jarenlang gereisd in boodschappenauto's, maar nu toch ook onderweg in een echte raceauto, in zo'n Porsche. Het, het is een beetje herrie hier achter me. Ik kon je moeilijk verstaan. Ik neem aan dat je klaar bent met je verslag. We gaan weer een beetje muziek doen en dan komen we straks weer bij je terug, Willem. Dank je wel. Oké, okay, tot zo. Thank Round! Wow. Een prachtig mooi bericht en dat gaat over Pleun van de Broek. Uh, heel Nederland stond zo'n beetje op zijn achterste benen toen gemeld werd dat die jongen niet naar het circuit kon komen. En zijn moeder vroeg of uh, Max Verstappen misschien uh, genegen was om bij hem langs te komen. Het is gebeurd. Jawel, hij is langs geweest, Max Verstappen is langs geweest. Ik heb een foto gezien, prachtig voor die jongen, geweldig. De jongen heeft een, een spierziekte, die kan niet naar het circuit en mag niet naar het circuit komen. En zijn grote held, Max Verstappen, is bij hem langs geweest. Nou, mooier kan het natuurlijk niet. We gaan nog even wat muziek draaien tot aan het nieuws. En dan komen we daarna weer terug met het verslag van de Porsche Challenge Carrera Cup. En dat uh, is dan Willem van Denzen.